Wij beginnen de zogerles 175, de eerste zogerles dit jaar. Pagina Kufla met Alef 131, de regel 4 van de zogeres zelf. En ook. De ot is kuv lamet, alf. 131. Rava menuna saba amar hochi. Alti ten et piha lehati et besarx besarx. Five. De loyahi barnesh pume le lemeite le bisha. Weihe garim le mechate le De volgende pagina bet. De eerste reichel. Basar kadish de hatim. B. Brit. Kadisha. Het is een bijzondere zorg deze keer. Zeer, en tamelijk eenvoudig in de zin dat het onthuld, onthulling is. De hele oot, deze oot, is onthulling en dingen die wij eigenlijk al kennen, alleen alles op een rijtje gezet. En het gaat over de Yesod waar ik steeds op hamer, waar de hele leer op, op uh, is gegrond, zie je dat gegrond is op de Yesod, maar verheven naar de, de ketter. gegrond in tot 6000 jaar, jaar. Op, de, eh, op de jesot, en daarom de gegrond, eh, de jesot is ook eh, betekent jesot in de hele getal betekent fundament, grondslag. En onder ons moet het altijd een grondslag zijn, een bodem zijn. Want dat is de, de, de, eigenlijk de voorwaarde van het bestaan van de schepping, is dat hij, dat hij een bodem heeft. Oké, okay, deze bodem is uh, van het Simtsumbed, hebben wij meegekregen. De hele bedoeling dat in de Gmartikun, als het ware, geen bodems zullen zijn, maar die zullen wij kunnen pas, de toestand van Gmartikun zullen we pas kunnen ervaren door al die bodems die gedurende de 6000 jaar van de correcties hebben we opgemaakt en dat is de bodem, dat is altijd de bodem is de yesod. eigenlijk de ateret yesod het kroontje van yesod. en daarom is het bijzonder belangrijk omdat in deze les gaan we dat grondig bestuderen dat, uh, we keren terug naar de vorige pagina, Kuf lamet Alef, de regel 4, Ot Kuf lamet Alef, Rava Menuna Saba Amar kijk wat hij zegt ons, Rava Menuna Saba, wij We weten dat de Rava Menuna Saba, een van die grote van de, van het, van die, die de wortel heeft, in de, van zijn ziel, in de ketter, van de at, in de ketter, Atik, dat Rava Menuna Saba, zo had gezegd, En wanneer wij beginnen met. Wanneer elk woord wat Rav Menuna Saba zegt. is altijd. Uh, goddelijk, geniaal en eenvoudig. Want alles wat in echt en goddelijk is. is eenvoudig. Dat moeten we weten. Dus het is niet intellectueel. En daarom is het zo geweldig wanneer wij horen de Rav Menonah Saba. en altijd oren, ogen, oren sorry, oren toespitsen. En ogen open doen om te horen wat hij zegt. Ravemenuna saba, amarhooge, Ravemenuna saba, zei zo. En dan citeert hij een vers uit Kohelet, uit prediker 5, van het boek van Salom. het besarecha. Letterlijk is het zo geef jouw mond niet doe geen maak dus doe letterlijk zo geef jouw uh, mond niet om jouw vlees te, uh, tot zonde te brengen ja betekent door je mond wat je zegt moet je opletten de manier waarop je zegt wat je zegt dat jij daardoor jouw vlees zal niet in verleding brengen tot, dat niet tot zonde brengen. Kijk, vijf. De loja gifbar ne spume. Uh, dat en nu gaat de zoger zegt, dat laat de mens niet zijn mond open maken. Le meite le bisha om te komen tot eh... Uh, kwade overpenzingen. We hegarim le mechate le hahi basar en hij zal, zodat hij zal veroorzaken aan die basar kadosh aan het heilige vlees dat de volgende pagina, de gaatim bij brit kadisha in welke vlees is de het heilig verbond is ingekerfd uh, om te zondigen. Zie je wat, hoe geweldig hij ons dat vertelt. Dat wat de mens doet met zijn mond, dus open, open zijn mond betekent niet alleen zeggen, maar ook de overpeinzingen dat hij moet opzetten goed opletten dat hij het niet veroorzaakt aan zijn zoot. Uh, dat die gaat zondigen. Wij, wij weten wat het, wij begrijpen al intuïtief waar hij het over heeft. De volgende pagina, de regel 1. De ilu abit ken maar zijn leliegen twee Jehude Mammona algegen dome dome SHME Wekama bodemlach en hevla behadia behadia kan je ook al de we nu de Alma Let fir le le bo. My vrienden, dat is wat ik had gezocht. Dat is wat ik had, wat, waar ik te vergeefs had gezocht. Wat hij nu vertelt hier in deze oot in deze oot. Dat is waar ik ver, uh, sna, snakte ik naar. En ik kon nergens vinden. Niemand kon me dat uitleggen. Niemand kon, ook, kon mij ook. Verwijzen van, oh, kijk nou, zoek naar in de zoger. Want zij weten zelf niet dat het bestaat in de zoger. Daarom, volledige concentratie, wat hij ons nu vertelt, want dat is de, de, weg, de weg naar de redding. Kijk wat hij zegt. De eerste regel op de pagina Kofla het bed. De Elo-Abit kent dat indien hij zo doet, maag geen leeg dan trekt hij zichzelf naar de hel kijk die wat hij zegt ons het is niet de hel na de dood van de mens maar de hel alleen door het door zijn mond te openen zelfs zijn mond niet openen alleen, alleen de overpeinzingen hebben eh, kwade overpeinzingen dus dat is kwade overpeinzingen uh, overspel, overspel en dat soort dingen. Dan trekt hij zichzelf naar de gegenoem, naar de hel. Twee. Hij gaat dus de hel, de hel hier op aarde ervaren. Nou, goed opletten, wat is de hel? De hel is dit naar overeenkomst in, in overeenkomst naar eigenschappen. Daar is een plaats, ook die heet hel. Om de mens te kunnen om de schepping te kunnen besturen, begrijp je? Het ene tegenover het andere de schepper geschapen, waarom? Omdat de, om de anders de mens ook geen vrije, vrije keuze hebben. Dus als de mens dan alle, met alle overpeinzingen komt, zit met alle overpeinzingen over overspel, en al dat soort dingen, dan op dat moment komt hij in verbinding met de plaats, dat heet ook Gehenom, de plaats die tegenover het, de heil, het heilige is, op, uh, gestructureerd boven in de, he, in de hemelen, zoals we dat zeggen. En dan trekt die daar, daar, van dan trekt die dan deze kracht van de hel naar zichzelf toe. Twee, hoe de Mamona, arg kijk wat hij zegt. Ons. En deze die, degene die aangesteld is, over de hey over de geëgenom, over de hel, dus de, in, die aangesteld is, dus die daar de baas is, de hoofd van, met mijn dus de, de, die aangesteld is over de geëgenom, die Dome, Schme, zijn naam is Dome. Dus de baas van, laten we zeggen, van de geëgenom. Kijk naar het woord domé. dome, dat is dan die, wat, hij ook, wat hij ons zegt. We kamaribo demlage gevla behedje. En hoeveel tientallen duizenden van engelen, engelen van vernietiging, vernietigingsengelen, samen met hem zijn. Drie. Wekaim al patcha de geigenom. En die staat, deze dome, deze de baas van de geenom, wat het ware. Aangestelde over de geenom, is niet de baas. De baas over oh, de hele wereld, alleen de borogu. Alleen de schepper, maar de aangestelde over de geenom, over de hel, dat is die dome. Drie, wekaim en hij, hey, die dome, die staat, die staat patcha de Gegenom bij de ingang van de hel. We gooien, dus, en dat is allemaal wat de mens aantrekt naar zichzelf toe, door die overpeinzingen, door al dat overspel, gedachten, etc. We in on de natro-breed Kadi Kadisha. En iedereen die uh, waakt. Over, de helige, over het heilige verbond, dus de yesod Hier op aarde hebben we dat de plaats waar jesod is. Die, die dus iedereen die waakt over het heilige verbond, en dat heet dus dat yesod behaai alma in deze wereld, dus waar we leven. Let le reshoele mekarev bo, heeft hij dus de dome. De domein heeft geen recht om zich tot hem, om, om hem, om zich tot hem te, te naderen. Dus hij kan niet naderen tot de mens die waakt over zijn jesot. Nou kijk, dat is al de reden dat, dat eigenlijk elk, elk peuter moet al daaraan al, dat al leren. We dan zal iedereen weten wat het allemaal is, hoef je geen angst te hebben, hoef je geen, uh, niet zo, uh, uh, zitten daarmee, met al die verdringingen, die de mens in deze wereld, allemaal moet doorstaan, en allemaal dingen die absoluut niet nodig zijn, absoluut verkeerd zijn, de mens moet vrij zijn, maar wel weten, en, ervaren in zichzelf deze plaats Jezot. dan zie je dat, dan de domme dan geen gevoelens van uh, Gehenom geen kracht van de hel zal tot hem naderen dan heb je niemand nodig, niets nodig en de mens wordt vrij en de hele schepping wordt vrij alleen door het, na, door het uh, waken over de Jezot. het is een kracht ja, dat de, de mens in zichzelf ontwikkelt. Nou, als een mens dat um, in zijn, vanaf zijn jeugd oplet daarop, dan zal die groeien, zal die bloeien met de dag. En uh, zal een geweldig leven hebben. Daar heb je geen religie voor nodig. Niets voor nodig. Alleen, de, alleen op tijd moet moet iemand dat uh, leren en praktisch leren dat toepassen? Ik ben, ik, ik voel mij, ik zie mij als gelukkige mens die toch, toch in mijn leven heb dat geleerd. Niet in mijn jeugd, natuurlijk. Doet er niet toe. Het is ook niet, uh, maar uh, iedereen moet het wel, maar wat ik nu, wat ik hier in de zomer houdt in deze studie, aantreven is, is, was het iets geweldigs, want ik weet, dat de reding zit in mij. Dat gaat, dat en daar gaat het om. Niet in iemand anders, niet in niets anders, niet in God, niet in ergens anders. Maar alleen niet mij, dat ik moet, twee dingen moeten we doen. Aan de ene kant dus, en ze allemaal beide hangen samen. Waken over jouw is zo, dat is ook wat Jezus zegt, Waakt. Ja, dus waken over jou is zo, om niet, en, uh, dat betekent, dat, en daarmee, wat betekent dat? En aan de andere kant hadden wij gezegd, dat de mens moet, uh, de eerste, het eerste begin, het begin van elke correctie is, is te komen, te verdunnen jouw aviu tot de ketter, ja? daar is geen, geen avioed, en dat is het begin. Dus het begin te komen tot de kliketter. Oftewel, daarmee kom je tot de kliketter. Dan is het automatisch, kom je tot Jezus. Net zoals wat hij zegt hier ook. Als men wie schende zijn Jezus. Ja, door dat soort gedachten, etc. Die automatisch komt in verband met de plaats die heet. Een plaats naar krachten. En hij komt dan te ervaren de hel, ervaren hier op aarde, ervaart hij dan de hel. Dus dan is de eerste is altijd, het eerste vereiste van ons is om te komen tot de Klieketer. Maar daarna gaan wij dan, komt er een geestelijke geboorte, wanneer wij, komen, wanneer wij tot de kliechogma komen. Ja, dat is dan de geestelijke geboorte, of het wel katnoer. De grote katnoet Of de katnoet Bij dus de, de, de ketter is het de kleinste katnoet Maar als iemand komt dan. Daalt af. Naar de kli Gochma van de glie Dan ontvangt hij. Dan heet hij dan de katnoet Volle katnoet Dan gaat hij verder naar de klietje verret. Dan is hij weer. Dan is het. Uh, dan wakt de katnoot. Enzovoort. So en dat Op die manier. En dan. Maar. Belangrijk altijd is het belangrijke opmerking is wij weten dat niets verdwijnt in het geestelijke. Dus wanneer wij zelfs in het begin onze aviu onze avu, verdunnen tot de kliketter, ja, tot de stadium nul, tot de stadium nul, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus de Jezot blijft uh, de blijft op zijn eigen plaats. Ja, dus altijd, wanneer we stegen naar de ketter, naar de knieketter, moeten we ook waken de, op de plaats van de Yesod. Ja, we hebben gezegd, alleen de jesot heeft deze, deze eh, functie, of deze, kan je ook zeggen, dat vermogen om naar beneden en naar boven te gaan. Alleen de jesot. Ja? Daarom, eh, de, wanneer de Yesod stijgt op naar Kachten, dus op naar de ketter, bleef die ook bestaan. Nee, even net zo, bleef die bestaan op zijn eigen plaats waar de Jesuit of wat er het jesot is. Dus dat moeten we altijd doen. Niet vergeten, niet alleen komen tot, waar, eerder hadden we gezegd, dan altijd komen eerst naar de kli-ketter. En nu, zien wij, natuurlijk komen we dat, maar. Dat is, wij blijven ook waken over de jezot. En nu gaan we terug naar de, gaan terug naar de zorg. De vorige pagina, Kuflamet, 1131, Asulam, de linkerkolom, de regel 4. de referentie van ot Kuf lamet Alef. De regel 4, Rava Menuna Saba Wekule. De dubbele punt. Rava Vajva Menuna Hazaken. Rava Menuna Saba en Saba betekent de oude. De oude. Dus dan is het, hij vertaalt het direct. Rava Menuna Saba de Ravamenuna de Oude, dat jij weet het, altijd, altijd noemen we hem gewoon Ravamenuna Saba, maar Saba betekent Oude. Dus Ravamenuna de Oude Amarkach, zo so, zei zo. So. Punt 5, na de punt. En hij citeert dan een vers uit Kohelet, hij predikt Prediker, ja, het boek het van Salomon. Hainu nu. Schelo na Adam. Nee, vijf, sorry, vijf na de punt. Alti ten et piha le le lechati et besarecha. Punt. Geef niet jouw mond. Of letterlijk gezet. Maar dan. Breng jouw mond niet, niet ertoe? Leg het hier et bezareche om jouw vlees tot zonde te brengen. Zes naderpunt. Hein. Schelo je ten ha Adam et zeven pieve lig Lavo lehirgur ra Vigie gorem Acht lehati Et basara kodesh Ahu Shechatumbo Nechen Brit kadosh Zes ein Dat wil zeggen. Schlo ten adam dat laat de men zijn mond niet geven, dus er toe, niet ertoe brengen. Ligroom om te veroorzaken, zeven. La vole hier hura om te komen tot een de slechte overpeinzing. Wie hier gorem en hij zal dan de veroorzaker zal, zal zijn. Acht. Uh, hij zal dus veroorzaken om zijn uh, zijn heilig vlees, uh, dat heilig vlees, scheptum boer briede waarop waarin de het heilige heilig verbond is ingekerfd, tot zonde, te, of te zondigen, hij zal hem veroorzaken dat hij zou gaan zondigen. Negen. Na de punt. hu ose ken, Moschim oto Tin legei hinaam. Kijk wat hij zegt ons. Sheim huo ken dat indien hij zo doet, Moschim oto, dan trekt men hem naar de hel. Ik had misschien anders dat vertaald, maar dat hij zichzelf trekt naar de hel. Nee, Moschim oto is correcter. Men trekt hem naar de Narde el. Tien nadipend. We atoogam en mune, sha'ala gehinom. Dome elevsmo, we kameravod, Mlachei Hevla hem i mo. We omede twaalf. Al petach Hagehenom, wécht holl eilur dertin baulam hazé, ein lour aleen likarev alleen. Djin nadbünd. Wat oame al Hagehenom en di die hij die die aangesteld is over de geigenom over de heer Domeshmo zijn naam is Dome. Erg speciaal dat zijn naam is Dome betekent. Uh, we zullen zien wat Dome betekent. Betekent uh, twee grondbetekenissen heeft het woord Dome. Dome heeft betekenis iets van, uh, van uh, heeft de grondbetekenis van zwijgen en heeft ook een andere betekenis van Lijken daarop, of schijnen te zijn. Schijnen te zijn, of lijken daarop, is hetzelfde, dus een beetje zo van dezelfde rijks. Dus lijken daarop, of schijnen te zijn. En de andere betekenis is iets van zwijgen, tot zwijgen brengen. Dat is zijn naam. En wij weten dat in de naam kunnen we zien de krachten die er zijn. 11. We kameren, wat woord, maar hem, je gevlahemimo en hoeveel, hoeveel tientallen duizenden eh, vernietigende engelen zijn er met hem? Met die domein. om met twaalf aardpeda geen en hij staat uh, op de, of de boven de. Letterlijk staat het zo. En hij staat boven de, en, boven de ingang van de hel. Ook heel interessant is hoe, hoe hij dat staat, hoe staat het in de, de hele taal. Dus niet, staat niet bij, maar staat boven. Boven de ingang van de hel. We goden, helushe, shamroe briet, kakadoos, baulam, en al diegenen die waakten over, de, over, de, over het heilige verbond in deze wereld. 13. Heeft hij mij, heeft geen recht om zich, om, om zich tot hen te naderen. Of om tot hen te naderen. Hij kan niet komen tot hen dichterbij. 14. Het is een bijzondere oot en erg namelijk uh, eenvoudig en, en, en wat hij ons vertelt. Daarom probeer dat gewoon direct ter plekke uh, te ervaren, dat, wat hij zegt. 14. En weet waarom, waarom je dat leert. Niet om te begrijpen iets, een, een wetenschap of, een, of iets anders. Maar dat wij, de Torah is gegeven als doorzoger is en het onderdeel daarvan. Om er redding van te ontvangen. Redding van, van de onreine kracht. Geen andere plekken buiten de mensen, buiten deze, deze wat wij leren. Um, die leren wat wij leren van Yeshua, van Torah, van uh, Zoger en etschaim, die ertoe zijn, er, er, er zijn toegerust, toegerust om, om een reding te geven. Dus intentie moet zijn dat ik ontvang hier mijn reding, mijn leven. Waarom zou ik mijn leven geven aan, een, weet ik veel, aan allerlei onbenulligheden en al mijn krachten verstrooien voor iets wat, wat mijn leven van mij juist afpakt? Nou hier leren wij dat weer bij elkaar te brengen en te benutten iets wat wij, uh, waar wij, wat wij hebben verstrooid of misschien wat wij nieuw verstrooien, maar wij niet bewust zijn daarvan. En nu worden wij bewust ervan. 14 oma zeomer, lemeite lehar hura bisha. En wat hij zegt, de zoger, lemeite lehar hura bisha om te komen tot uh, de tot kwade overpainting wat betekent dat viru 15 dam is et apeshilo zestin shigu inyan Torah utfila she yes they find him tahara over he spreekt the Zohar people show betekent 15 as harahit is een waarschuwing huvi adam dat Laat elke mens je schmoren hapeshelo waken over zijn mond. En wat betekent dat? Waken over zijn mond. Zestien, Hoe in jan laat man, dat is een kwestie van het opstegen van man. Alle dee, Torah, Utfila, door de Torah, in het gebed. Je je bettachlitatahara. Dat dat dat dat moet zijn in uiterste zuiverheid. Reinheid. Zie je dat? Hij is echt niet eens over, over de, wat ik jullie had gezegd om, als toepassing in onze wereld, om, um, over, ge, um, om gedachten van overspel en dat soort dingen. Natuurlijk is ook, ook dat allemaal uh, speelt een rol. in, de, in deze. Maar hij heeft het in de zoger over dat oneigen gebruik van Torah en gebed, dat dit niet, ja, als het niet in de zuiverheid gebeurt, dan wordt de mens gepakt. Zie je dat? Nou, laat staan dat in onze in, de, in onze wereld, dat wij verschuurd worden door allerlei verlangens en allerlei andere dingen, waardoor wij ons gewoon onvoorzichtig blootstellen aan die, aan die domein en al die, aan al die tienduizenden die samen met hem zijn. 17 Na de punt. im, achiza sitra achra. Als je kabelasietra achter hem aanshelot, uwa ze dekentin. Je weet hoe leger gurim, alleen met barach. Daarin, maak het schoud, twintig zaad haast verschalom. We aazweijhe garim. ויהרגרים למחתי להגי עשר and twenty basar קדיש דחאתים בברית קדישה כי עשר and twenty ארידיה הגרה הגרה הגרה הירורים נימח משה אורל איברית עשר and twenty en Shama Hagedusha bashevi lidei 24 Hasidra Achra. En de Hasidra Achra moet de Shama Shelo Geweldig, kijk nou hoe Hij ons opmaakt de hele weg naar de hel. En dat is in de hand van de mensen om te waken en om niet daarin in te vallen. Kijk wat hij zegt ons. 17 En het is eenvoudig hoe hij ons vertelt, in, in, in, in, in een heldere bewoordingen. Voelbaar. Ki want indien er zal in hem, in de man, wat hij, had, wat hij opdoet, stegen. Indien in hem een of een andere aangrepen zal zijn van de sitra achra, dat de sitra achra eraan zal grepen, als je citra sitra achra amanshelo, dan zal de sitra achra zijn man uh, te pakken krijgen, ontvangen wakoag zij en krachtens daar en daardoor, letterlijk, door deze kracht. 19. Ja, de sitrachra heeft alleen de kracht van wat hij zei van het heilige pak, dat is haar kracht. En door deze kracht, 19, wie eihule hier Hurim, Alashem, barach zal zij hem de mens brengen tot overpeinzingen de overpeinzingen over Hashem over het barach, over Hashem gezegend is hij. De Haïnu dat wil zeggen. Maar Hashavot, twintig Zarot, dat wil zeggen, tot vreemde gedachten, God verhoede. We aas, we he garim, en dan, wat de zorg zegt, we he garim, en hij zal veroorzaken, Lemehat en le basar, uh, deze dat heilig vlees waar, waarin uh, het, he, het heilig verbond is ingekerfd, hij zal veroorzaken hem om te zondigen. Ki 22. Aridea hier Hiruriim. Want door de overpeenzingen, die kwade overpeenzingen, Nimzaad blijkt het dus, Moshe, Orla, Al-Brit, dus wat doet hij daarmee? Hij als het ware trekt de, de voorhuid op over zijn helig uh, verbond, dus dat heilig verbond dat. Besneden is, dat wil zeggen, open staat voor Hashem, uh, Jesod, en waar dus de, die afgesneden is van de klipoot. En als, als hij dan die overpenzingen heeft, dan wat doet hij daarmee? Dan is het net of hij uh, die orla, dat voorhuid, dus die, die klipot, boven, trekt uh, bovenop aan zijn heilig. Uh, verbond aan de Jezood. Waar nee shama g'doosha, nof beshevi en zijn hele geziel Neshama. shama, nof beshevi valt letterlijk valt in gevangen. Kriegsgevangenen heet het. Shevi is het krijgsgevangenen. Valt als in, in gevangenis, is, Lidde asitra achra door de sitra achra. Dus de sitra achra die, die haalt het naar zichzelf toe. Az asitra achra 24. En dan de sitra achra moshecha ne shama shelola trekt zijn ne naar de gehinom, naar de hel. Kijk, de hele, de, hele, de hele procedure, eigenlijk van de zonde, heeft hij ons nu op een rijtje gezet. Zie je, hoe dat gebeurt. Dus, eh, goed waken, dat wij, dat je niet, steeds waken, dat hij niet uh, valt in dat soort uh, overpenzingen. Ik kan u eens vertellen, dat het, het uh, is een kwestie van, uh, discipline Of in de kwestie van, het is niet moeilijk, het is niet moeilijk, het is wel natuurlijk, het is, het is ingrepen voor een mens. Want wij zijn, wij hebben ogen die zien, ja, we hebben uh, alle vijf zintuigen. En als wij kijken, als wij zien, dan onvermijdelijk is dat wij beïnvloed ja, worden door wat wij ervaren. Ik geef een voorbeeld. Gisteravond was een, uh, een nieuwjaarsavond. Ja, en goed, wij vinden het gezellig zitten uh, de hele avond kijken naar tv, naar een Russische programma. En daar was de hele avond was het zo'n concert met veel muziek, met veel liederen en, en, en cabaretiers, etc. En veel natuurlijk, veel ook plate dingen, veel naaktheid, of niet bijna naaktheid, doet er niet toe, maar veel... Uh, zinspelingen op uh, allerlei dingen, op, op, op rare op allerlei overspelen, allerlei andere dingen En dat zie je ook, natuurlijk alles moet bijna bloot zijn natuurlijk ogen zien dat wel en je ziet wel mooi zie je daar mooie mannen, mooie vrouwen artiesten top, top artiesten et cetera, acteurs en natuurlijk dat dat prikkelt je en als je dan ook een paar uur enkele uren duurde, dat drie of vier uren achter elkaar, nou, dat doe ik nooit, alleen één keer per jaar, en dan gezellig met mijn vrouw, omdat zij voor haar is het geweldig, dan doe ik ook mee Maar eh, hoe moet je het doen? Moet je, je ogen sluiten of wil je dat wel doen? Als je kijkt gewoon naar tv, dan voel ik wel prikkels. Ja, begrijp je? Je kan zo so, zeggen over jezelf, je bent kabbalist, je bent dat, je voelt alles voelt. Je ziet daar alles wat je ziet, je, je, je kan niet <laughs> je, Dat We hebben de uiterlijke mensen die, die reageert op alles. Nou, uh, Dan. Wat moet je? Moet je je ook van binnen jezelf zo krampachtig opstellen? Dat is niet de bedoeling. De, de wereld is gegeven aan de mens hier. De wereld is, ge, is gemaakt om te genieten. Twee dingen zijn er gemaakt. De, de wereld is gemaakt is als, als de wens om te, ge, te ontvangen. Dus de Hashem wil dat wij genieten. Het enige dat... Niet een voorwaarde, maar een soort... Een soort, overeen, een soort het, uh, overeenkomst naar eigenschappen. Zo'n principe is dat Shem zegt, nou wil je echt genieten? Wil je genieten, dan moet je wel met mij overeenkomen naar eigenschappen. Ik heb niets van jou nodig. Alleen jij moet, één ding moet je doen, moet je uh, ook geven. Jou opstellen als geven. Dan zal je alles, mag je dan alles ontvangen. Nou, dat is ook de opstelling wat ik bijvoorbeeld. Uh, niet dat ik denk daaraan. Maar ik kijk gewoon. Meid en alles. En de mevrouw die opent champagne en alles. Uh, gezellig, et cetera. En uh, niet krampachtig van binnen. Nee, ik laat het alles gaan. De hele avond. Maar iets waakt in mij. En dat is de plaats die. Wat hij ook ziet, waar hij het over heeft. Dat het heilig verbond. Het hele verbond moet je steeds in jezelf. Eh, daar het kaarsje moet altijd branden. En dat is niet krampachtig. Gewoon dat hele verbond. Dat je dat niet um, overschrijdt. Dan kan je alles. Dan, dan, uh, goed. Dan, uh, dan heb je dan de volgende dag. Dan heb ik meer tijd om bij te komen. Misschien kan ik wat langer uitslapen zo. En dan. Overdag moet je ook, ook rustiger aandoen, want al die indrukken, al, dat was alles wat je had opgedaan bij het kijken naar tv en alle andere dingen. Dus dat, maar het is niet moeilijk, het is uh, even misschien ietsje meer. Duurt het maar geen vier. maar het is zo. Maar dan heb je ook iets positiefs, heb je hebt ook meegemaakt in een gezin of in, met je vrouw. Dat is, is ook prettig, want dan ging ook. Dat is ook een manier om de schepper eh, zeg dat, te laten genieten. Dat ik geniet. Ik geniet omdat hij wil dat ik geniet. Maar wel waken op een zeer subtiele manier waken over jouw breed Kodes. Over het heilig verbond. Dus de Yesod heet heilig verbond. Daarom ook Jozef, wat was genoemd, Jozef, Jozef Akodes. Ja, Josef uh, ja, Akadosh, dus de, de Heilige Jozef. Want Jozef was, uh, goed opletten wat interessant is. Jozef, ja, de, de zoon van uh, Jacob. Hij was ook genoemd de Heilige Jozef. Ja, en waarom is dat? Omdat hij de is. En waarom ook Ari, wie Niemand, geen anderen werden genoemd zo. Maar ook Ari werd genoemd, ook Ari Akadosh, Waarom? Ari is, uh, heeft. Uh, uh, gebracht naar de, naar de wereld deze, het ervaren van de Jesuit. En hij gaat nu verder ons vertellen over de Jesuit, hoe dat zit in elkaar en, en dat is een geweldig wat wij in deze les, in de eerste les, mogen meemaken van de Zorger, De eerste les van uh, in, dit, in dit jaar. En Misschien is dit jaar is staat in het teken van wie? Van een stier of van wie is het? Van een stier, men zegt zo'n gele stier, weet ik niet. Uh, maar voor ons uh, moet het wel staan in het teken van een breed codes Van het heilig verbond, van de Yesod. En dat is misschien ook een teken voor ons dat wij beginnen met de eerste les... Uh, met dat teken van Jesod. Dat wij dit jaar goed opletten op, het, op de Jesod. Op het. Niet krampachtig zijn, maar wel. Uh, ik wens iedereen van jullie om daar wel uh, ver, ver, vertrouwd mee te raken met, dat, met, het, met, het, met deze regio waar hij het over spreekt. Want de hele wereld kent daar geen toegang, geen legitiem toegang. Dat is net, men voelt, men weet geen raad daarmee. En dat is, het is een beetje, het is niet een beetje, het is echt angstaanjagend om daar te komen. Want dan ben je bezig met het helig werk, alleen dat betekent het helig werk. Om te zuiveren deze plaats waar de Jezot is. En het derde is zo, dat alleen door de zuivering daarvan, dat is het werk. En niet religie, religie komt er niet aan toe. Dat is, ik zou graag willen dat jullie dat bewust worden daarvan. Dat, dat jij dat begrijpt, dat er geen comedie aan de mensheid is gegeven. Dat alleen vanuit jouw is zo, vanuit het vlees, ja, mee bezarieën, je zei vanuit mijn vlees, hij spreekt het ook hier helder. Wat ik ook in gedurende in de loop van, van vele lessen jullie ook daarover spreken. Daar zegt hij dat erg geconcentreerd hier in deze les. Verder. 25. en twintig. We hoe baderech Shamar Rabbi Elazar. 26 De Mihai Mila It abidat, rakia de shave, de ikri, 27, toho, menofel, lidei, liade, lilit, ayan, sham. En dat hebben we ook geleerd. Herinner we nog, 25, wat is wat, wat hij ook zegt? We hoeven derig. En dat is op de manier zoals Rabbi Lazar heeft dat gezegd. Bovenaan hebben we geleerd in de oot samig. In de oot. Uh, 68. Gewoon dat je dat weet. Dat je weet, dat ook geleerd Herinner je nog. Over dat brengen van man. Omhoog. Dat men kan dat doen op een verkeerde manier. Dat men brengt de man naar boven. En daaruit komt. Uh, die Shave, Herinner right? je dat mannelijke. Citra Achra die pakt dat. Die pakt deze man. Dat well, is uh, 26, dat zijn de woorden van hem, van Rab Rabbi Elazar. De ah, mila dat van dit woord, dit woord dat men, herinner je nog, het woord dat men vernieuwt, de, dat men vernieuwt in de, in de Torah, en dat men dat woord haalt omhoog, naar boven. En als men dat doet op een verkeerde manier, men, men weet niet hoe, maar men, men doet dat wel, herinner je nog, dan zegt hij dan dat u de miha mila dat van dat woord dat men naar boven trekt als man en op een, manier, op een verkeerde manier, dat men weet niet goed uit te leggen wat, of wat men leert. Ita dat rakia de schaf wordt gemaakt en rakia van schaf en zo'n uitspansel van van schaven van het mannelijke uh, sitra Achra die Shav heet, uh, di de, leiche. de tohu, di Shav, betekent leeg hoofd of leeg het leeg de leeg. Die ikaray tohu, die Shav die tohu heet, tohu dus chaos, iemand die dus dat is de kracht van de Shav die tohu heet. dat is net zo, in het begin, daarin nog van het begin van de Torah, staat het, in de aarde was woest en ledig, dat is een tohu, ubo. en dat is wat hij zegt, wenovel, liyad, lilith, en de mens valt dan in de hand, in de handen van lilith, van het vrouwelijke sitra Achra. dus die, herinner je nog, dat hebben we geleerd, Ajan Sham, leest daar, in de ot samig het. Dus dat Hij zegt het parallel, dat is wat wij hebben ook al geleerd. 27. Amnam Kaan, dat is dan daar. Daar was het gesproken daarover. Wat is nou het verschil tussen daar en hier? Ja. Dat is wat hij zegt. Dus daar was het ook daarover. Amnam Kaan, Medaber 28, Nippegaan, Bried, kodesh Beheeghud. Oh, kijk nou wat hij zegt ons. Daar heb je gesproken over het, het woord dat opgestegen ja, dat woord, dat men als man doet opstegen naar een hogere. Maar hier, zegt hij, wat is het verschil tussen da daar en hier, zegt hij? Amnam kan, maar hier, met abair, spreekt hij de zoger. 28, met pagam, briet, kodes, in het bijzonder over de, over de schending van het heilig verbond, dus hier spreken de zoger dus over de jesod dat men jesod uh, schendt, terwijl daar was het alleen over het woord dat men heel haalt omhoog en naar zeer hoog en dan uh, en anders is het hier we spreken alleen hier over hoofdzakelijk in het bijzonder over het schenden van de jesod.